9 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Politiepersoneel wil gaan staken bij grote popfestivals en evenementen. Volgens politiebond ACP zijn dat voorstellen van de achterban. Vanavond praat de ACP samen met de Nederlandse politiebond... over eventuele nieuwe acties. Agenten hebben aan de bonden voorgesteld om komend weekend te staken... tijdens de wielerklassieker Amstel Gold Race... en bij festivals als Pinkpop en Dance Valley...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 Schuldeisers zoals zorgverzekeraars, verhuurders en de belastingdienst... weten vaak niet van elkaar waar ze allemaal beslag op leggen. Met als gevolg dat mensen verschillende toeslagen tegelijk verliezen... en onder het bestaansminimum zakken. De politie is op het Brassemermeer in Zuid-Holland... op zoek naar een zeiler die daar wordt vermist. De man van 60 ging gistermiddag zeilen, maar kwam niet terug. En werd rond 9 uur als vermist opgegeven.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 ANEB verkeersinformatie. Het is erg druk op de weg. 80 files bij elkaar, 350 kilometer. Het neemt maar heel langzaam wat af. Een paar uh, zaken die opvallen. Op de A7 Heerenveen richting Groningen. De staat tussen Boerakker en Hoogkerk. 8 kilometer file na een ongeluk. De linker is dicht. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarn 16 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechterrijstrook afgesloten. Het is ontzettend druk rondom Gorkum. Had te maken met problemen op de A27 richting Breda bij de brug bij Gorkum... stond een kapotte vrachtwagen. Het loopt daar vast aan alle kanten vanuit Rotterdam op de A15... tussen Papendrecht en Gorkum 17 kilometer. De A27 vanuit Breda voor Gorkem 8. En de andere kant op tussen Lexmond en Gorkem 11 kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. En de A50 van Arne naar Os tussen Knoopend Grijzoord en Knoopend Ewijk 9 kilometer. Beursbewegingen. Waan van de dag. Hoe moet je daarop reageren? Vooral nuchter, vinden wij bij Robeco. Gericht op zoek gaan naar bedrijven die leveren wat we elke dag nodig hebben. Zoals voeding.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 Het kostte haar ouders en broer jaren om in het reinen te komen met haar zelfgekozen dood. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. Fotografe Francesca Woodman. Ontdek de Robeco-fondsen voor beleggers die zich niet laten leiden door de baan van de dag. Ga naar robeco.nl slash verantwoordrendement. Robeco, the investment engineers. radio in journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De politie is nog niet klaar met minister Opstelten. De bonden dreigen met acties bij grote popfestivals en sportevenementen... als bijvoorbeeld de Amstel Gold Race. We zo maar eens even bellen met de bonden. Eerst naar stapelproblemen bij mensen met schulden. 90% van een bijstandsuitkering, dat is in Nederland... het wettelijk vastgestelde bestaansminimum. Oftewel, net genoeg om de broodnodige dagelijkse boodschappen te doen. Maar steeds meer mensen zakken onder die norm. Een van die mensen is Nasrin Din Mohammed, een bijstandsmoeder met twee jonge kinderen. Mijn toeslagen die werden opeens ingehouden. En ik ben erachter gekomen doordat ik geen zorgtoeslag ontving. Mm -hmm. En toen de Belastingdienst gebeld... en toen kreeg ik te horen dat er een onderzoek loopt... En dat daarom al mijn toeslagen ingehouden worden. En wat betekende dat voor u? Dat betekende dat ik heel erg moest gaan uh, inkorten qua uitgaven. Hoeveel, hoeveel hield u over? Nou, nog net misschien 50 euro. Nog niet eens. Dat red je niet, want 50 euro moet ik alleen al aan de baby uitgeven. En dat is nog niet eens voor, uh, voor twee weken of zo wat je dan aan hem uitgeeft. Mm -hmm. Dus als je dan opeens nagaat dat al je toeslagen worden ingehouden... en je alles uh, volledig moet betalen, ja, dan, dan is dat wel heel even schrikken. Uit onderzoek blijkt dat de regels voor het innen van schulden... eigenlijk te ingewikkeld zijn. Er zijn te veel verschillende bevoegdheden voor verschillende schuldeisers. Dat zegt Nadja Jongman, onderzoeker en lector schulden en incasso in Utrecht. Dat is een van de grootste problemen. Schuldeisers weten van elkaar niet wie er in een pakket zitten en wie erin incasseren. En dat betekent als je dan naast elkaar uh, probeert om je vorderingen te innen... Ja, dat je elkaar uh, opzij duwt en dat uiteindelijk de schuldenaar met te weinig geld overblijft. Tweede Kamerlid voor het CDA, Mirjam Sterk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat die schuldeisers zich maar blijven melden en ook blijven inhouden, terwijl dat, dat wettelijk minimum is? Nou ja, dat lijkt mij iets om eens uit te zoeken. Het, het systeem dat we hebben, hè, wat, uh, wat hierachter zit, dat blijkt verkeerd te werken. En de knoppen staan eigenlijk de verkeerde kant op. Ja, volgens mij is het net uitgezocht, mevrouw Sterk. Ja, dat ja. Ja, klopt. Maar nog niet uh, ik wil heel graag ook weten van het kabinet wat zij daar nou precies van vinden. Want ik vind het eigenlijk heel raar dat op het moment dat je schulden hebt uh, en je eigenlijk een soort van bodem in het systeem hebt gelegd. door de 90% van die bijstandsnorm. En je daar toch weer onder kan komen, juist door uh, onkunde van verschillende deurwaarders. die niet van elkaar weten wat ze doen. En het lijkt mij gewoon heel erg belangrijk uh, om te zorgen dat dat uh, gewoon niet op deze manier kan gebeuren. Ja, dat is grappig dat u dat zegt, want de gerechtsdeurwaarders hebben ook Gesproken. Die leggen de schuld bij, onder andere de Tweede Kamer en het kabinet. Die hebben allerlei uh, ja, losse toeslagen bedacht die dan weer geïnd kunnen worden. Um, veel te veel een ad hoc beleid is er gevoerd, geven de gerechtsduurwaarden aan. En daardoor is er uiteindelijk ook geen overzicht. Nee, Vindt u daarvan? en ze zeggen ook dat het belangrijkste zijn om juist wat integra integrale visie zeg maar, daarop te ontwikkelen. Hè. Dus om te kijken van hoe die verschillende uh, wetgevingen zeg maar, op elkaar inwerken. Nou Dat lijkt me een hele belangrijke aanbeveling. En dat zou ik ook graag aan het kabinet voorleggen. Maar betekent dat dan dat de Tweede Kamer u dus ook niet heeft... Op letten? Nou ja, er gebeurt wel vaker bij wetgeving dat het in verschillende wetten zit en dat uiteindelijk de integraliteit daar soms in kwijtraakt. En ik denk dat het ook dan onze rol is als Kamer als we constateren dat dat zo is, dat dat dan ook wordt verbeterd. En dat lijkt mij een van de noodkreten die uit dit rapport naar voren komt. En wat stelt u voor? Hoe zou je dat kunnen verbeteren? Want de gerechtsdeurwaarders zeggen ja, wij hebben eigenlijk wel, uh, wij kunnen dat wel, we kunnen het wel in de gaten houden, maar dan moeten we wel bevoegdheden daartoe hebben. Ja, ja, wat we bijvoorbeeld ook zeggen is dat we uh, uh, graag een landelijk beslagregister willen hebben, waarin dan één deurwaarde bijvoorbeeld meldt, ik, ga, of ik heb beslag gelegd bij die persoon. En uh, dat het nuttig kan zijn als anderen dat dan ook kunnen zien, uh, want als jij bijvoorbeeld de achtste uh, deurwaarde bent die ook beslag wil gaan leggen, dan is er vaak weinig meer om beslag te leggen, terwijl er wel weer kosten moeten worden gemaakt. Maar dan moet je bestanden koppelen, is dat wenselijk? Nou, nee, dat, ik geloof niet dat dat nodig is om bestanden te koppelen. Maar, maar je moet wel van elkaar waar, kunnen zien wat je doet. Nou, dat is een register waar uh, de deurwaarders dan in zouden kunnen. Nou, die zijn allemaal in Nederland als het goed is ook bevoegd. Dus dat, ik denk dat zoiets zou geregeld zou kunnen worden. En daarmee zou je in ieder geval uh, het feit dat heel vaak deurwaarders niet van elkaar weten... Uh, wat ze doen bij een, uh, een gezin, uh, enigszins kunnen verhelpen. Goed, u gaat wel aandringen op uh, een soort Absoluut, uh, supervisie ja. en overzicht. Absoluut. Meneer Mesterk. Hartelijk dank, Graag gedaan. Tweede Kamerlid van het CDA. Dan naar de actiebereidheid onder agenten. Die lijkt groter en groter te worden. Nu er nog steeds geen akkoord met minister Opstelten is over een beter CAO. Vanavond praten de bonden over nieuwe acties. En wij hebben een gesprek nu met Jan-Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond. Meneer van der Pol, goedemorgen. Dag mevrouw. Over wat voor soort acties hebben we het dan? Wat hoort u van uw achterban? Nou, wat, uh, u zegt het goed, wat wij van ons achterban uh, horen, dat is dat men uh, toch wel uh, acties wil plannen die te maken hebben met capaciteit en evenementen. Nou, evenementen die zijn in de breedste uh, zin de, de woords. Dat, dat kan van alles zijn. Dat kunnen inderdaad grote festiviteiten zijn, dancefestivals en zo. Maar dat kunnen ook uh, e politiek getinde evenementen zijn. Hmm. En maar die andere grote evenementen, meneer Van der Poel, dan treft u misschien niet de goede doelgroep, hè? Die mensen die vinden ook dat de politie goed beloond en gewaardeerd moet worden? Nou, u zegt het goed en dat is dus ook precies een van de argumenten en elementen... waar wij het vanavond met uh, de collega's over gaan hebben. Dus u raadt dat af? Nou, op dit moment wel. Uh, op dit moment uh, hebben wij, merken we ook steeds meer uh, het publiek achter ons. Hebben we ook en merken we steeds meer korpsbeheerders achter ons. Um, hebben wij korpschefs achter ons en zelfs een C CDA of nee, een uh, VVD-prominent... die zich ook uitgesproken heeft ten faveur van ons. Dus wat dat er gaat, gaat het wel goed. Ja, ja dus dat, niet dat soort acties. Waar, waar denkt u dan wel aan? Wat zou, nou ja, in dit geval uh, opstel te kunnen raken? Want dat is toch waar het u om te doen is, lijkt mij. Ja, nou, er zijn, uh, wat ik al zei, politieke evenementen. Waar denkt uh, u aan dan? Uh, nou, voor Freedoms Award bijvoorbeeld in, uh, in het uh, zuiden, in Zeeland om precies te zijn, waar uh, de minister-president uh, acte presents wil geven, vaak de koningin, waar heel veel politie... ...nodig is, maar het zijn ook de, de grote evenementen. Want u moet weten, één van de grote speerpunten van de cao dispuut ...is nou juist het gebrek aan capaciteit bij de politie... ...en het draaien van langere tijden. Wij weten gewoon dat sinds 1993 het aantal evenementen significant is toegenomen. en het aantal operationele politiemensen is afgenomen. Mm. Dus het houdt een keer op met die politieinzet. Ja, maar goed, dat is wel helder. Maar u heeft het over uh, acties, over uh, politieke evenementen. en andere grote evenementen. Dat is me dan toch nog niet helemaal helder. Want u zegt de Amstel Goldrace en zo. Dat, ja, dat is eigenlijk te publieksonvriendelijk om daar uh, agenten weg te halen. Uh, waar denkt u concreet aan? Nou, ik ik ik, ik, ik, ik. ik gaf een concreet voorbeeld. En uh, als u het heeft over de Amstel Cold Race en andere dingen, uh, we willen allemaal heel graag nieuwe wedstrijd zien winnen daar. Mm -hmm. Maar dat gaat altijd gepaard met heel veel politie inzet. Uh, nou is het niet zo dat uh, een Amstel Cold Race... bij de bestuurders van de vakorganisaties gelijk het eerste is waar wij aan denken. Nee. Omdat we dan ook wel weten dat we een heel groot uh, evenement en ook een heel groot evenement waar veel publiek naar op afkomt en waar veel publiek naar, naar kijkt. En u ook wel weet dat de organisatie naar de rechter zal stappen? Ja, maar ja, weet u, wij hebben gewoon het recht op collectieve actie. Dus op het ja. moment dat wij een bepaalde actie willen voeren... en wij, wij kunnen aantonen dat het capacitair gewoon niet meer verantwoord is... om een aantal mensen op bepaalde plekken te zetten. Want het is niet alleen de Amstel Cold Race die bijvoorbeeld er is. Er zijn zoveel evenementen. Maar natuurlijk, meneer Ooster, het is natuurlijk ook zo... dat wij goed monitoren datgene wat de rechter ons toelaat en wat niet. Jan-Willem van der Pool van de Nederlandse Politiebond. Dank u wel. Tot uw dienst. Dan naar Syrië, want niets wijst erop dat het vredesplan van Kofi Annan in werking treedt in Syrië. Uiterlijk vandaag zou president Assad zijn troepen hebben teruggetrokken uit de woonwijken van opstandige steden. Vervolgens zou ook de oppositie de strijd staken. Ga maar eens naar Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, kunnen we nu al stellen dat de missie van Annan mislukt is, of is het nog te vroeg? Nee hoor, dat kun je wel stellen, uh, want er zijn alweer eerste berichten over beschietingen uit Hama, Homs en uh, een dorp in de buurt van Aleppo, een grote stad in Syrië. Maar ook al uh, laat je die beschietingen buiten beschouwing, want dat zijn onbevestigde berichten, dan nog zou uh, de Syrische president vanmorgen zijn troepen uit de steden en dorpen teruggetrokken moeten hebben. En daar is in elk geval geen sprake van. Sander, dit zagen we natuurlijk allemaal aankomen, maar waarom heeft Assad dan vorige week ingestemd met dat zespuntenplan? hij kon moeilijk anders. Kijk, zijn twee steunpilaren internationaal gezien, Rusland en China, die hadden zich achter het plan geschaard. En dan kun je dus moeilijk nee zeggen. En hij heeft dus op dat moment ja gezegd tegen dat plan, waarschijnlijk ook wel in het besef dat het heel moeilijk is om dat uit te voeren. Want stel dat hij zich aan dat plan gehouden had, stel dat de militairen vandaag uit die steden en dorpen vertrokken waren, dan hadden we op dit moment gepraat over de vele honderdduizenden mensen die op straat aan het betogen waren. Ja, ondertussen wordt dus geschoten. Je zei het al, gebeurt er vandaag nog wat op het diplomatieke toneel? Is Arnaam nog bezig om de zaak te redden? Anaan is nog bezig, maar ik zou op korte termijn eventjes mijn blik naar Moskou richten, uh, Rusland. Want daar zijn twee ministers van Buitenlandse Zaken op dit moment aan het praten. Die van Rusland en die van Syrië. Die komen, als het goed is, ook met een persconferentie. En daar zal blijken uh, of en hoe groot uh, de druk is die Rusland uitoefent op Syrië. Want dat is natuurlijk wat vandaag uh, gaat gebeuren. Iedereen uh, gaat zien wat uh, uh, zal verwachten, namelijk dat er niks gebeurd is. En dan is dus de grote vraag... Hoe te handelen? Nou, Rusland gaat die vraag beantwoorden... maar later vandaag ook gaat uh, Kofi Annan een brief sturen... naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ik stel me zo ongeveer voor uh, dat daarin staat wat ik jullie nu ook vertel. Ja, en dan moet de Veiligheidsraad er ook wat uh, van vinden. Dus dat, dat wordt toch een beetje het verhaal van de dag. Het, uh, het plan is voorlopig mislukt. Hoe nu verder? Ja, en staat er dan ook in die brief uh, wat er dan met waarneming moet gebeuren? Want dan zouden waarnemers komen, ook dat, dat mislukt dus. Is daar dan ook ja. nog een oplossing voor? Nou ja, waarnemers heb je alleen maar nodig als er een staakt het vuur is. Daar waren de onderhandelingen over begonnen. Maar voor zover ik weet is daar nog niks uitgekomen. Nee, dan valt er ook nog niks waar te nemen. Sander van Horen over Syrië, dankjewel. Was Anders Breivik ontoerekeningsvatbaar of niet? Daar gaat het vandaag over in Noorwegen. Hoort er zo meer overal? Is de Verkeersinformatie, bijna zwaar? We zitten nog steeds tegen de 300 kilometer via aan. Het is nog ontzettend druk. De grootste knelpunten zitten nog rond Utrecht en bij Gorkum. De A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar staat nog steeds een vrachtwagen stil bij Maarsbergen... en blokkeert een van de twee rijstroken. Het veroorzaakt file vanaf knooppunt Maanderbroek, 16 kilometer. Bij Gorkum is het ontzettend druk omdat er een paar kapotte vrachtwagens waren gestrand op de A27 in beide richtingen. Nou, die zijn allebei weer weg. Maar op de A15 loopt het nog behoorlijk vast in beide richtingen. Voorknopend Gorkum, 9 kilometer. En de A59 valt op van Zonzeel naar Den Bosch, Bij Drunen, 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Burgers krijgen een steeds grotere rol bij het politiewerk meerderheid van de Nederlandse politiekorpsen zou al burgers inzetten. Ze surveilleren bijvoorbeeld in politieuniform... of krijgen een portofoon mee om de buurt te bewaken. Of ze moeten gewoon hun ogen goed de kost geven... tijdens het dagelijkse ommetje, zoals in Roermond. Vier mensen zijn hier bij elkaar gekomen. Carina Bosmans met Floortje, Richard Beckers met Pukkie... En dat zijn allebei Sitsu Maltesers, hè? Ja. Nou, niet echt dat je zegt hele gevaarlijk uitziende honden. En die andere twee ook al niet, want het zijn allebei Jack Russells. Tara van Bert Nelen en Buddy van Peter Nelen. Nou, ze zijn wel klein, maar heel dapper. Ja. Ja, ze blaften toch toen ze jou zaken? Heel ja. hard. Ja. <lacht> ja, ja? Nou, ja. Dat is niet de bedoeling, hè? Het is, is niet de bedoeling dat we de held uit gaan hangen. Dat maar vooral over aan de politie... Jullie doen mee aan dat ronde uitlaatproject. Maar wat, wat houdt het nou eigenlijk in? Nou, de ogen en uh, oren goed open houden. En als je verdachte dingen ziet, uh, melden aan de politie. Dus. Maar dat is er altijd al zo, toch? Ja, maar de mensen durven het vaak niet te melden. Ze zien wel iets en ze denken, ach, laat maar. Maar gewoon melden en daar geven wij nu rugbaarheid aan. Gewoon en via ook... 0900 8844? Ja, niet het, uh, het alarmnummer. Alleen als het spoed is natuurlijk. Ik kwam hier eh, gewoon aangelopen om, dat was rond zes uur, ik was voor 6 uur. Ik zag er twee mannetjes staan daar aan de kerk. En eh, ik ben gewoon doorgelopen. Ik heb ze nog nagekeken eigenlijk, toen ik, toen ik gewoon doorliep. En ik dacht, wat moeten die hier? En een kwartier, een half uur later, heb ik gehoord dat hij weer in de winkel was overvallen. De julia was overvallen. Toen dacht u, had ik nou de politie maar gebeld? Ja, zeker. Had ik dat maar gedaan. Dan die twee kunnen pakken. Ja. Ja. Want ben je dan op tijd? Hè? Want mensen bellen natuurlijk niet voor niks niet. Ze denken, ja, voordat de politie hier is. En nemen ze me wel serieus. Ja, dat is eigenlijk echt uh, toch wel moeilijk. Ik heb vaker de politie gebeld, maar dan krijg je eerst te horen van... Uh, waar woont u? Wat is uw postcode? Uh, wat is uw naam? Uh, daar gaat zoveel tijd overheen. Ja. Ja, en op een gegeven moment dan heb je ook niet veel zin voor ze te bellen eigenlijk. Precies. En wat dus... is dan nu het verschil? Maar we staan nu genoteerd dat ze... Als er meldingen komen, dat die wel ook meteen serieus worden genomen. Maar dat, dat we serieuze dingen melden. En niet uh, dingen waar we van denken, oh ja... De de hondenpoep wordt niet opgeruimd, of weet ik wat. <laughs> Toch? Ja, want dat doen jullie natuurlijk allemaal keurig, Ja, natuurlijk, hè? natuurlijk. <laughs> want dit soort projecten zie je eigenlijk overal in Nederland ontstaan, hè? Nou, het begon al met de attentie natuurlijk. Toen kwamen de buurtbrigades. Nou, in elke stad is wel wat, zou ik bijna zeggen. Wat concludeert u daar nou uit? Nou, dat we het gewoon allemaal niet meer pikken. We zijn het gewoon hartstikke bui. De alerte hondenuitlaters in Roermond. Colette van Nunes sprak met Vanavond gaan 60 medewerkers van een scheepswerf in het Brabantse Graaf in optocht naar het gemeentehuis. Het dreigt namelijk ontslag. Omdat het bedrijf geen toestemming heeft voor de bouw van 135 meter lange passagiersschepen. De vraag is nu: is de overheid of de ondernemer te star? Marjan Remmers, heb jij het antwoord? Ja, nee, ik kom er maar niet achter. Aan de ene kant is het natuurlijk logisch dat je als gemeente grenzen stelt aan een bedrijf. En aan de andere kant, in deze economische tijden, zou je zeggen... ja, als een bedrijf omwille van een aantal metertjes extra 60 man op straat moet zetten... is dat ook een heel verhaal. Um, laat ik eens eventjes laten horen wat ik vanochtend allemaal heb verzameld. Te beginnen op de scheepswerf zelf. We starten hier vanaf Scheepswerfgraven. De optocht gaat... Uh... Kleinstukken door het centrum. Daarna gaan we gelijk door het gemeente, stoel, zeg maar. Ja. In de blauwe overal of uh, in het gewone burgemans We gaan waarschijnlijk gewoon in de burgmans maar wel uh, goed laten aantonen dat er allemaal van de scheesvers zijn en dat we het hier niet mee eens zijn. Ja. En uh, ik geloof ook dat er pamfletten zijn uh, verspreid in graven. Ja, dat klopt Dus we moeten zoveel mogelijk mensen op hoek de... te laten komen. Ja. Maar jullie doen nu niks. Nu, op dit moment. Daar hebben we overleggen van hoe en waar we beginnen. Meneer Van Kessel, hoe liggen de kansen? Ik durf... ben de directeur? Ja, ik zou het moeten weten, misschien. Maar ik durf het niet te zeggen. We zijn echt afhankelijk van, uh, van het college, burgemeester en wethouders. Als ik naar de afgelopen vijf jaar kijk, dan ben ik er niet echt vol vertrouwen. Maar het zal moeten om dit bedrijf voor te laten bestaan. Kunt u niet iets anders doen tijdelijk ook voor deze mensen? Bijvoorbeeld kleinere vrachtschepen bouwen. In plaats van alleen maar mikken op die grote passagiersschepen? Is dat niet een te smalle portefeuille? Neem van mij aan dat we alles hebben geprobeerd om dat te bewerkstelligen. Dat we de mensen aan het werk kunnen houden. Maar de economische situatie op dit moment is zodanig dat het lastig is. En dat die passagiersschepen echt onze enige hoop zijn. Maar kunt u zich ook voorstellen dat een gemeente denkt... ja, zo'n bedrijf nog meer rek geven aan een historische stadskern... dat past eigenlijk niet, dat kan niet? Dat is een van de misverstanden, de hardnekkige misverstanden die er bestaat. De 135-meterschepen hebben niet meer milieubelasting dan de 110-meterschepen. Dus er is geen enkele reden om ons die 135-meterschepen te weigeren. Het is onwil uh, en onkunde van de politiek? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is echte onwil. Daar denkt wethouder Damels toch heel anders over. Wij zijn bezig geweest met verplaatsing van het bedrijf. Daar hebben we verschillende partijen voor benaderd. Er zijn buurgemeenten die zeggen bij ons kan het wel... De gemeente Os en de gemeente Kuik hebben wij contact mee gehad. Die zijn bereid om daarin mee te denken inderdaad. Maar er is in het verleden wel gezegd van uh, de groei zit eruit op deze plek. Ja, deze kwestie speelt natuurlijk op veel meer plaatsen. Dat van oudsher een bedrijf ergens is gevestigd. En dat zo'n bedrijf wil doorgroeien en dat dan de grens is bereikt. Is de gemeente te weinig meedenkend geweest met de ondernemer... terwijl ze aan de andere kant toch wel degelijk alternatief heeft proberen aan te dragen? Of is het echt onwil omwille van die 25 meter extra... en staan daar straks 60 mensen door op straat die al ontslag is aangezegd? Ik weet het nog zo net niet. Ik ben er niet helemaal uit kunnen komen. Vanavond hier bij het gemeentehuis in ieder geval die medewerkers van die werf. En dat zal best de nodige indruk maken op de gemeenteraad. Acht minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bij een aanval op een kaserne in het zuiden van Jemen zijn tientallen doden gevallen. De regering wijst de beschuldigende vinger onmiddellijk naar Al-Qaeda. Het Geweld komt na een roerig weekend waarin luchtmachttroepen... en andere sympathisanten van de voormalig president Saleh openlijk rebelleerden tegen de zittend president Hadi. Journaliste Judith Spiegel is in Jemen. Ze vertelt dat de machtswisseling tot nu toe niet veel goed heeft voortgebracht. Nou, tot nu toe niet, maar eerlijk gezegd was dit ook wel een beetje verwacht. Iedereen die zei al uh, rond die verkiezingen dat Hadi voor een bijna onmogelijke taak zou staan... omdat op de achtergrond oud-president Zalig en zijn familieleden... nog zouden gaan proberen de boel te verstieren. Nou, dat is precies wat er nu gebeurt. Dus in een bepaald opzicht is het niet onverwacht. Het is alleen de vraag of dit nou een periode is... waar we even doorheen moeten in Jemen... of dat dit iets is wat uh, heel lang gaat duren... en wat dus eigenlijk het land nog verder naar de afgrond helpt. Ja, dan zit uh, Judith waarschijnlijk Al-Qaeda achter uh, de problemen... achter de aanval op die kazerne... Hoe kan het dat Al Qaeda nog zo sterk is? Want er wordt toch wel behoorlijk tegen gestreden. Ja, nou dat is ook zo'n probleem waarvan veel mensen zeggen dat dat eigenlijk ook allemaal opgezet is door oud-president oud Saleh. -president namelijk dat hij eigenlijk achter Al Qaeda zit, niet zozeer dat hij Al Qaeda is, maar dat hij Al Qaeda financiert, faciliteert, van wapens voorziet en bijvoorbeeld ook ervoor zorgt dat legereenheden vaak helemaal afwezig zijn als die Al-Qaeda-groeperingen stadjes gaan innemen. Nou, dat gerucht is heel hardnekkig. Dat gaat al jaren. Of dat echt waar is, valt moeilijk te zeggen... want dat gaat natuurlijk niemand toegeven. Maar het is wel opmerkelijk dat inderdaad in ieder geval... tot voor kort Al-Qaeda op weinig weerstand stuiten. Nu heb je gelijk dat vandaag de dag er wel degelijk wordt opgetreden... tegen Al-Qaeda, met name vanuit de lucht, met luchtaanvallen. Maar hoe effectief dat nou werkelijk is... Uh, is ook maar de vraag. Want Al-Qaeda is kennelijk wel heel goed bewapend in dat zuiden. En wie daar precies achter zit, blijft wat duister. Hmm. Maar wat is nou de truc? Want is afgetreden in ruil voor immuniteit. Wil hij nu toch weer president worden? Nou, hij wil geen president meer worden, denk ik. Hij is best wel oud en, en ik denk ook wel afgeschreven. Maar hij is niet afgeschreven als pater familias. Dus hij zit nog wel achter zijn familieleden. En het zou mij niks verbazen en met mij miljoenen jemenieten niks verbazen als eigenlijk het idee is om zijn zoon, Ahmed Ali Abdullah Saleh... naar voren te schuiven als de president van de toekomst. Nou, bijvoorbeeld een paar weken geleden is er een nieuw televisiekanaal opgericht. Dat is volledig in handen van die zoon. En als je het aanzet, dan zie je ook allemaal propaganda... waarvan je nu al denkt, oh ja, dat is duidelijk materiaal wat er toe moet leiden... dat we over een jaar of zo, denk ik, die zoon overal op posters zullen gaan zien en duidelijk als presidentskandidaat geprofileerd zien worden. Dus ik denk dat dat er best wel eens achter zou kunnen zitten. En het zou ook nog wel eens kunnen dat met name saoedi arabië dat helemaal niet zo erg vindt, omdat het ook onduidelijk blijft... of dat land niet stiekem die zalige familie toch blijft steunen. Maar hoe zit dat in Jemen zelf dan? Want heeft die familie dan nog aanhang? Ja, zeker. Nee, absoluut. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen tegen deze familie... maar ik kom bijna net zoveel mensen tegen, gewoon in het dagelijks leven... Die vol lof blijven over de Salag-familie... en die er eigenlijk in zoverre ook wel intrappen... en zeggen, kijk maar hoe het nu is. De chaos neemt alleen maar toe. We zitten met dat Al-Qaeda, we hebben nog steeds geen goede elektriciteit. Het vliegveld wordt zomaar bezet. Dat was allemaal niet gebeurd als president Salag... nog gewoon aan de macht was geweest. Dus het zou mij niks verbazen als er wel degelijk steun blijft bestaan... voor die familie en dus ook voor die zoon. Judith Spiegel vanuit Jemen... Dan naar Noorwegen. Was Anders Breivik ontoerekeningsvatbaar toen hij vorig jaar 77 mensen doodschoot op het Noorse eilandje Utoja? Die vraag wordt straks beantwoord als de bevindingen worden bekendgemaakt van een nieuw psychologisch onderzoek. Eerder onderzoek wees uit dat Breivik inderdaad ontoerekeningsvatbaar was. We gaan naar correspondent Rolien Creton. Want Rolien, waarom is er dan een tweede onderzoek gedaan? Waarom komt er een tweede rapport nou, het eerste onderzoek waarbij inderdaad de conclusie uh, ontoerekeningsvatbaar was... dat leidde tot een storm van uh, kritiek. En dat waren uh, onder andere de nabestaanden die via hun advocaten een nieuw uh, onderzoek eisten. Maar de kritiek kwam ook van ja, veel andere psychiaters. En onder andere bleek dat de commissie die dat eerste rapport had goedgekeurd... dat die uh, sterk verdeeld was... Um, ja, dus besloot de rechtbank uh, om een tweede onderzoek uh, te laten uitvoeren. Dat er werden twee nieuwe psychiaters aangesteld. Dat tweede onderzoek is veel uh, uitgebreider. Uh, en dat, uh, daar zijn uh, gesprekken met uh, de psychiaters geweest. En Preivik uh, is drie weken lang dag en nacht geobserveerd... door uh, verplegers en bewakers. Nou, dat is allemaal opgeschreven. En... Uh, die gesprekken uh, uh, in combinatie met die observaties, dat heeft geleid tot een heel dik rapport, uh, bijna vier, 400 pagina's. En dat wordt zo meteen, 11 uur, aan de rechtbank uh, overhandigd. En de conclusies van dat tweede rapport worden zo meteen ook bekendgemaakt. Het nou, was dan uh, waarschijnlijk dan het definitieve onderzoek en de uitkomst daarvan. Hoe belangrijk is dat voor het proces en uiteindelijk uh, de uitspraak? Nou kijk, dit tweede rapport is heel erg uh, belangrijk omdat het bepalend is wat hij uh, krijgt. TBS of uh, gevangenisstraf. Er is geen combinatiestraf in Noorwegen uh, mogelijk. Um, de, als dat tweede rapport uh, uh, concludeert ontoerekeningsvatbaar... dan heb je, zeg maar, is het makkelijk omdat er dan twee rapporten met dezelfde conclusie uh, zijn. En dan kan de rechtbank niet anders doen dan hem TBS uh, geven. Maar uh, er ontstaat een moeilijke situatie als dit tweede rapport zegt... wel toerekeningsvatbaar. Want dan heb je twee rapporten met twee tegengestelde conclusies. Dus dan is de grote vraag uh, wat de rechtbank uiteindelijk gaat doen. Wat is de verwachting? Hoe lang kan Breivik vastkomen te zitten, Rolien? Nou, de kans is groot dat hij uh, zowel bij TBS als gevangenis uh, in de praktijk zijn hele leven uh, vastzit. Uh, in, bij gevangenisstraf heb je twee soorten, maar dan zal hij waarschijnlijk de zwaarste uh, vorm krijgen. En dat is gevangenisstraf die uh, steeds maar weer verlengd kan worden. Dus dan zit hij in de praktijk uh, zijn leven lang uh, vast. Bij TBS um, ja, is het doel natuurlijk om hem te behandelen en uiteindelijk te genezen. Maar als hij uh, genezen is, staat hij niet zomaar buiten. Dan ook zal de rechtbank moeten kijken of die een gevaar voor de samenleving is. En de verwachting is ook dat hij ook bij TBS zijn hele leven vast zal zitten. Maar met name bij TBS uh, bestaat de angst van veel nabestaanden en ook veel andere noren. Dat hij na een x aantal jaar uh, toch weer uh, buiten uh, staat. Dus daarom is die TBS uh, straf, of uh, TBS is daarom het meest uh, omstreden. Oké, okay, nou wij wachten vandaag af. Rolien Kreton, dankjewel voor nu. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Op Radio 1 gaat de KRO verder. Sven Kokkelman met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven. Dag Marcel, goedemorgen. Bedrijven zijn te afhankelijk van krediet van de bank. Ze moeten afkikken van hun verslaving aan bankleningen... en op zoek gaan naar alternatieven, zegt de voorzitter van de vereniging van banken. Dat is Boele Staal. Met hem ga ik zo praten. En de vraag is natuurlijk, was het bankwezen daar in de eerste plaats niet voor in het leven geroepen? <lacht> en Europarlementariër Hans van Balen van de VVD doet een oproep aan Europa... om haast te maken met een veroordeling van de amnestiewet in Suriname. En hij veel sancties. Dat en meer. Zometeen bij de Cairo in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Doralt Megens. Meegens. Radio 1. Het NOS Journaal. Politiepersoneel wil gaan staken bij grote popfestivals en evenementen. Er liggen voorstellen om komend weekend te staken tijdens de wielerklassieker wieler Amstel Gold Race. En later deze zomer bij festivals als Pinkpop en Dance Valley. Bonden willen onder meer een loonsverhoging van 3% en een goede overgangsregeling voor de pensioenen. Bij zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Herat zijn zeker negen mensen omgekomen. 21 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn burgers. Een man probeerde in een terreinwagen met explosieven een regeringscomplex binnen te rijden. Toen hij werd tegengehouden blies hij zichzelf op. Het vervoersverbod dat was ingesteld nadat er vorige maand vogelgriep was vastgesteld op een kalkoenbedrijf in Limburg is opgeheven. Het bleek te gaan om een milde variant van de vogelgriep. Het virus heeft zich niet verder verspreid. En in Den Haag is een vrouw van 44 opgepakt... die vorige week een dove vrouw had mishandeld in een tram. De dove vrouw sprak in gebarentaal met haar zus. Een vrouw die in de tram zat... dacht dat de twee gekke bekken naar haar trokken... en vloog de dove vrouw aan. De dader is op camerabeelden herkend... en ze bleek een oud-controleur van het Haagse vervoersbedrijf HTM te zijn. De vrouw heeft bekend en zegt spijt te hebben. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANRB, verkeersinformatie. Het is nog erg druk op de weg. We hadden een hele drukke ochtendspits. 440 kilometer alles bij elkaar. Daar nou is nu nog de helft van over. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar staat voor Bad Oevedorp, nog 7 kilometer stil na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de ring A10 bij Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd... tussen Sloten en de afrit IJmuiden, 4 kilometer richting Zaanstad. Twee rijstroken zijn dicht. A12 van Arnhem naar Utrecht, daar is nu nog de meeste vertraging... tussen de afrit Wageningen en Maarn, 17 kilometer stilstaan. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook afgesloten. Het is rondom Gorkum nog erg druk op de A15 en op de A27. Er stonden daar kapotte vrachtwagens... maar de rijstroken zijn in die omgeving weer vrij. En de A59, zonzeel richting Bos bij Drunen, 7 kilometer, en dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Banken zijn te afhankelijk van krediet van de bank. Vinden, bedrijven zijn te afhankelijk van krediet van de bank, vinden de banken zelf. Oproep van Europarlementariër Hans van Balen: Europa maakt haast met een veroordeling van de Amnestiewet van Suriname. Het aantal Britse kinderen dat is ondervoed neemt epidemische vormen aan. En het ochtendhumeur van Ton kas. het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boenens is vanochtend in Deventer. Buitendijks in de Uiterwaarde, waar midden in het overstromingsgebied een hele speciale boerderij wordt gebouwd. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen -nederland Nederlandse bedrijven moeten afkicken van hun verslaving aan bankleningen. Bedrijven zijn namelijk te afhankelijk geworden van bankkredieten, zegt Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Meneer Staal, goedemorgen. Goedemorgen, nou dat heb ik niet gezegd Dat is altijd een prachtige introductie, zoals jullie geven. Ik heb geconstateerd dat in Nederland in vergelijking met de rest van Europa bedrijven veel afhankelijker zijn van banken. En uh, dat is nog iets anders dan verslaving, zal ik maar zeggen. Maar waarom zijn ze te afhankelijk van uh, bankkredieten? Nou, dat, dat, uh, hoe dat precies zo gegroeid is, uh, uh, dat, dat, dat, daar zijn misschien verschillende oorzaken voor. Maar het is te constateren. Aan de ene kant zie je dat Nederland uh, voorop loopt als het gaat om groei van uh, krediet. Er was afgelopen maand weer op jaarbasis 3,7% groei. Terwijl dat in de rest van Europa uh, aanzienlijk lager is. Dat is ook de hele crisis zo geweest. Nederland had meer kredietgroei dan. Elders. Er is ook geen krimp geweest, alleen voor de hele kleine kredieten. Maar aan de andere kant zie je inderdaad ook dat men in het buitenland veel meer gebruik maakt van eigen kapitaal van uh, samenwerking met partners en van investeerders. Ja. En dat laatste, dat kun je wel zeggen... Uh, Arnoud Boot, de hoogleraar, heeft dat ook geconstateerd... Dat die onderhandse leningen zijn geleidelijk aan verdwenen in Nederland. En dan zie je dus inderdaad dat het bedrijfsleven... Uh, sterk afhankelijk is van, uh, van banken. Ja, maar is het niet zo dat het hele bankwezen ooit in het leven is geroepen... om het bedrijfsleven te financieren en overeind te houden? Nou, kijk, kijk, banken zijn uh, zelf ook ondernemingen. Dus uh, men haalt het geld op en leent het uit aan, uh, aan bedrijven en particulieren natuurlijk. Ja. Maar daarmee kun je het niet omdraaien te dus zeggen dat banken dus ook bedrijven moeten financieren. He, nou ja, dus Herman Wijfels, de oud-bestuursvoorzitter uh, oud van de Rabobank, zegt dat banken een maatschappelijke functie hebben. En zo is het natuurlijk in de VOC tijd toen het bankwezen ontstond ook ooit begonnen. Ja, allemaal tot ieders. Maar een, een bank is een onderneming en er moet aan de bank winst gemaakt uh, worden... wil een bank kunnen overleven en wil een bank kredieten kunnen blijven verlenen. En het kan niet zo zijn dat je van een bank verlangt dat ze kredieten verlenen... aan een bedrijf wat geen levensvatbaarheid heeft. Nee, maar dat is, uh, dat is altijd al zo geweest. Nou ja, dat, is dat, uh, dat, dat uh, vinden wij tontje. maar er hangt een beetje een soort sfeer... dat uh, als een bank een krediet weigert, dat, uh, dat iedereen steen en been klaagt. Er is geen bank namelijk die een levensvatbaarheid bedrijf laten schieten. Er is ook geen bank die nee zegt tegen een, een goed businessplan, want banken verdienen eraan en daar zijn ze ook voor. Daar heeft wij ons ook gelijk in, dat, dat vinden banken zelf ook. Ja. En daarin zit ook een publieke functie. Ja, maar goed, ik hoor vanuit het bedrijfsleven toch wel degelijk klachten dat bedrijven met een levensvatbaar businessplan naar een bank gaan en dat die bank zegt nu even niet, want we moeten eerst ja, even kijk. onze eigen liquidite liquiditeit opbouwen. Kijk, discussie kun je natuurlijk hebben over levensvatbaarheid. Uh, ja. niet, kijk, de ondernemer die uh, zijn plan in elkaar heeft, is er absoluut van overtuigd dat het winstgevend wordt. Ja, uh, de, ja die mening wordt niet altijd gedeeld. En de bank... Uh, he, er zijn een paar lessen die we geleerd hebben. Er moeten minder risico's genomen worden. Dat is er één van. Ja. En dat banken terughoudender zijn, dat is zo. En dat ja. de kredieten geweigerd worden, dat is ook zo. Ja, maar de, maar de, de andere kant is er gewoon... Uh, ...kredietgroei en uh, zijn banken er juist op uit om levensvatbaar drijven uh, uh, van krediet te boezien. Wat ja. ze daaraan verdienen. Dus maar er is ook veel, zal ik maar zeggen, ik wil het niet samen, uh, uh, ...maar er is natuurlijk ook veel misverstand over wat vinden we levensvatbaar en wat niet. Nee, maar goed, uh, u zegt net we moeten minder risico nemen. Die banken zijn risico gaan nemen omdat ze meer winst wilden maken. Nou, kijk, dat, dat zit allemaal iets ingewikkelder in elkaar. Nou, dat is wel de crux van de zaak. Toch? De rug waarin we hele lage rente hebben gehad en druk op rendementen en waar het geld tegen de muren klotste, dat heeft geleid tot schuldmaximalisatie. Ja. Dat heeft geleid tot een kredietcrisis. En de les die we geleerd hebben is dat banken veel meer kapitaal moeten aanhouden. Dat is Basel III. Dat banken minder risico's moeten nemen, minder producten. Dat er beter toezicht moet zijn. Ja. Die drie dingen zijn nu ook allemaal uh, uh, ingevoerd. En ja. wat je dus nu inderdaad ook ziet, is dat, uh, dat banken gewoon in deze uh, situatie een oude publieke functie weer oppakken en kredieten verlenen en hypotheken verstrekken. Alleen dat gaat niet meer zo ruimhartig als uh, dit jaar geleden maar het gebeurt nog wel, er is groei en banken laten levensvatbare bedrijven niet schieten. Nee, tegelijkertijd is het zo dat uh, wij met z'n allen en dus ook het bedrijfsleven een deel van die banken overeind heeft moeten houden tijdens de financiële crisis met overheidsleningen uh, bijvoorbeeld bij ABN AMRO uh, waar uh, tientallen miljoenen uh, euro's tegenaan is gespeeld uh, en dat wordt voor een deel natuurlijk ook opgebracht door datzelfde bedrijfsleven. Uh, maar kijk, dat is een, be een beetje kort door de bocht. ABN AMRO had. Uh, oververdomme... Ja, alles is kort door de bocht als ja, al het al gaat om kritiek op ABN de banken. Uh, uh, dat uh, is niet de schuld van de sector. Hè? ABN AMRO is in, in de tijd waarin een aandeelhouder hoogtijd vierde overgenomen door een consortium wat nooit had mogen gebeuren. Dan ja. had het maar naar Barclays uh, gemoeten. Ja. En dat dat op de balans van de overheid terecht is gekomen kan je de financiële sector niet verwijten. Nee, maar de dat was wel in een tijd dat de financiële sector dreigde om te vallen en uit. dat systeembanken dreigden om te vallen, omdat met name in Amerika ja. het bankwezen ging handelen in, in, in, in producten waarvan ze zelf het bestaan niet meer van wisten. Nee, uh, dat, dat klopt. Dus die, de is een Amerikaanse crisis die geïnfecteerd is in ons bankwezen. Dat hebben we met z'n allen niet ja. gezien. Dat hebben banken ook niet gezien. Goed. Maar daarmee ligt die oorzaak uh, bij de subprime crisis in Amerika. En de kapitaalinjecties die nodig waren, onder andere bij ING en Egon... die zijn gedaan en die zijn met 50% rente terugbetaald. Ja, zeg. En als ik nou een bedrijf heb uh, met een levensvatbaar businessplan... maar de bank zegt toch, uh, bij ons kun je geen geld lenen. Waar moet ik dan nog een kapitaal vandaan halen? Nou, wat je, wat je ziet, en dat zal uh, de komende tijd wel meer gebeuren, is dat uh, investeerders uh, terugkomen op de markt. Venture capital noem je dat. Dus er zullen ook private investeerders zijn. Je zult ook samenwerking moeten zoeken met andere partijen. Er zullen andere financieringsbronnen komen. Maar ja. de ja. primaire taak van banken is en blijft kredietverlening. Dat gebeurt ook. Die groei zit erin. Ja. En waar we met z'n allen voor moeten zorgen, is dat we die banken ook uh, laten voldoen aan Basel III. En niet met een verdriedubbeling van bankbelasting en dat soort dingen meer komen. Want elke euro. Die je aan kapitaal onttrekt, kun je 10, 15 keer niet uitlenen. Zo ja. simpel is het. Dat is uw boodschap ook aan de heren in het katshuis. Iedere euro die je weggaat bij de banken betekent een rem op de Nederlandse economie. Absoluut, het gaat om de economie. Het gaat niet om de banken. Banken zijn niet zielig. Banken hebben hun lessen geleerd. Het gaat om de economie, het gaat om de consument, het gaat om de kiezer. En dat ja. moeten we ons met elkaar bedenken. Ja, maar tegelijkertijd kun je dan altijd wel zeggen. blijf van de banken af. Anders heeft dat negatieve uh, consequenties voor de economie of nee, voelen mensen ik, dat in hun portemonnee. Wij zeggen niet blijf van de banken af. De banken hebben hun hoofd gebogen. Er is een bankencode. De banken hebben lessen geleerd. Het risicomanagement is op orde. De banken zijn afgeslankt. Het beloningsbeleid is uh, naar uh, normale maatstaven gebracht. De producten zijn teruggebracht naar de vraag. wat heeft een klant nodig in plaats van wat willen wij kwijt als banken. Er is in de afgelopen drie, vier jaar gigantisch veel gebeurd. En daar kunnen we ook wel eens een keer trots op zijn. In vergelijking met het buitenland is dat uniek. En nu gaat het om onze economie. En daar moeten we met z'n allen uh, goed op passen. Dus uw boodschap is tweeledig. Bedrijven leen voortaan ook bij de buren. En niet alleen bij de bank en dames en heren in het kathuys, althans heren en één dame in het kathuys. Uh, blijf van die bankenbelasting af, want anders gaan we dat uh, voelen in de economie. Ja, dat is niet verstandig. Dat komt, die rekening komt bij de consumenten. Ja. Dat moeten we echt niet doen. En als capital investors ook het geld niet hebben, dan hebben bedrijven dus pech gehad. Nou, er is genoeg geld op deze wereld. Laten we wel uh, en we leven in een van de welvarendste landen in de wereld. En er moet het misschien wat gerangschikt worden. En er moet gekeken worden naar wat kunnen pensioenfondsen doen. En dat is een oproep om goed met z'n allen naar te kijken. En dat is geen oproep waar verwijten in zitten. Maar de verwijten moeten ook niet omgedraaid worden in de zin dat banken het feestje verpesten. Dat doen ze zeker. Niet elk levensvatbaar bedrijf kan bij een bank terecht. Paul Stijl, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het Wereldnatuurfonds gaat samen met de sportvissers de steur herintroduceren in de Rijn. De vis verdween uit onze wateren omdat de leefomstandigheden slecht waren. De vraag is hoe krijg je de steur terug? Ono Terlouw van Sportvisserij Nederland heeft het antwoord. Er moeten we heel veel voor gebeuren, maar eerst moet je steuren hebben. Nou. Gelukkig krijgen we die. We krijgen een schenking van een Franse organisatie... die al twintig jaar bezig is met herintroducties van steuren. Die kweken ze daar ook. En wij krijgen de eerste vijftig. Die vijftig zijn een symbolisch aantal... omdat het weer om de Natuurfonds vijftig jaar bestaat. We gaan die uitzetten, maar met zendertjes. En dan gaan we ze volgen op een route door Nederland en op zee. Want vijftig jaar geleden zijn de steuren uitgestorven. Meer dan vijftig jaar geleden. Gelukkig is er heel veel veranderd in Nederland... De waterkwaliteit is echt met sprongen vooruit gegaan. Het leefgebied is ook sterk verbeterd Gewoon levende rivieren. De rivieren zijn beter optrekbaar geworden. Brakwaterzones komen weer, de Biesbosch wordt weer bereikbaar. De Haringvliet staat op een kier. Dus wij denken dat er een geschikte leefomgeving is. En uh, ja, wij gaan ze dus vervolgen uh, met die zendertjes. En we hopen zo over een 10, 20 jaar tijd uh, weer terug te, te zien... op een mooi gespreid bedje in de Biesbosch waar ze zich uh, kunnen gaan voortplanten. Alles wat u ooit wilde vragen, maar nooit durfde over de steur en dienst terugkomst in de Rijn, uh, hoorde u uit de mond van Onno Lau van Sportvisserij Nederland. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland.karo.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Thijs Boelens. En hier is in Deventer. Uh, nou, hier moet natuurlijk de, natuur de rij straks komen. Met de kont in het bos en met de kop in de uitwaarde, gericht naar de IJssel. En uh, helemaal open en toegankelijk erf. Aan het woord is Annette Harbrink. Uh, zij wordt boerin van de natuurderij Keizersranden. Uh, Opmerkelijke ja, boerderij kun je zeggen. Want hij staat midden in de uitwaarde. Juist op het moment... Of hij staat, hij moet komen midden in de uitwaarde. Juist op het moment dat uh, hier uh, ruimte voor de rivier wordt gecreëerd. En eigenlijk alle boeren die hier hebben gezeten al weggekocht zijn. Ja, dat klopt. Uh, mijn taak als, uh, als waterboerin, als natuurboerin is uh, namelijk uh, zorgen dat de uiterwaarden glad genoeg blijven. En dat de nieuwe hanken, nevengeulen die hier gegraven worden, keurig onderhouden worden. Zodat de IJssel met heel hoog water sneller langs Deventer weg kan stromen. En daardoor zakt het waterpeil uh, voor, de, nou ja, voor, voor Deventer zelf. Maar in zijn algemeenheid is het niet handig om in de uiterwaarden te boeren, toch? Want als we hier over de dijk kijken, dat is allemaal binnendijks... ja, dat zijn de gewone boerenbedrijven en nu gaat hij in de uiterwaarden zitten. Ja, dat klopt. Ja, handig is het misschien niet altijd... Uh, zeker met, uh, met hoogwaterperiodes of misschien mislukkende oogsten. Uh, ik, ik zie daar heel veel voordelen in. Uh, de, de IJssel neemt ook heel veel uh, natuurlijke meststof mee. Uh, waardoor mijn, uh, mijn grond ook vanzelf als het ware vruchtbaar blijft. Het is de mooiste grond van uh, de regio. Het is een lichte kleigrond. Dus eigenlijk perfect om biologisch op te gaan boeren. Ja. Uh, Jaap Starkenburg, u bent van de stichting IJsselandschap, uh, initiatiefnemer van dit, uh, dit hele project. Ja, wat is de achterliggende gedachte nu hiervan? Nou, de achterliggende gedachte is dat, dat boeren en natuur ook samen moeten kunnen gaan. We zijn een aantal jaren geleden op excursie geweest naar de Loire en ook al in de buurt van de Elbe geweest. En dan zie je plekken waar boeren en natuur op een hele mooie manier met elkaar verweven zijn... en op een hele mooie manier met elkaar, ja, in elkaar overgaan. En dat is eigenlijk de basisgedachte, boeren en natuur, dat moet toch ook op een hele goede manier samen kunnen gaan. Ja, want vroeger gebeurde het eigenlijk vanzelf, hè? Nou ja, de, de natuur die we in Nederland nog hebben en die we ook proberen te bewaren, is uh, van oudsher, is dat boeren-natuur. Maar het is de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat het boeren van tegenwoordig het gang van boeren gaat zo intensief en zo snel ook, dat tempo is zo groot, ja, daar kan geen kiwi uh, tegenlopen. lopen. Ja, dat moet natuurlijk om geld te verdienen, want anders kun je niet meedoen. Precies, dus dit is ook een ander type boerderij. Dit is een gesloten bedrijf, een BD-bedrijf, een biologisch dynamisch bedrijf. Uh, dat steunt op twee poten. Het beheer van water en natuur, zoals Annette Harbrink net al vertelde. En aan de andere kant gewoon de commerciële inkomsten uit melk en vlees. Gaan we nog even naar Annette Harbrink. Ja, hier verderop uh, zijn ze dus bezig met het graven van die geulen... om uh, de IJssel meer ruimte te geven. Uh, ja, die boerderij die komt hier op een terp te staan. Hè? Waar, waar, waar komt die terp precies? Die terp die komt uh, ongeveer uh, de 100, 150 meter vanaf de IJsseldijk de Uiterwaarde in. En die komt straks 2 meter omhoog, gemiddeld. Waarom begint u er eigenlijk aan? Want het is, uh, ja, wat zullen we zeggen, misschien toch wel harder werken dan een gewoon gangbaar bedrijf? Um, ja, nou, misschien wel. Ik vind het een uitdaging. Ik, uh, ik vind het heel erg leuk om, om te zoeken naar de ideale balans tussen natuur en landbouw. Eigenlijk tot, tot, ja, tussen ecologie en, en economie. Maar ook tussen uh, alle spanningsvelden eromheen. Dus de stad Deventer met zijn recreatiebehoeften. En uh, kijk, er komt nu een dumper langs rijden. Ik moet zeggen, ik, dit is natuurlijk de mooiste fase. Uh, het is een enorme kans om uh, te, kunnen, te kunnen pionieren. Van, van niks te kunnen beginnen. En uh, ja, dat is het mooiste. Dat is het mooiste wat er is als ondernemer. Even naar Jaap Starkenburg van de Stichting IJsselandschap. Wanneer moet het hier helemaal rond zijn? Nou, we hopen dat ze dat Annette helemaal helemaal alles klaar heeft in september volgend jaar. We hopen dat we kunnen beginnen met de bouw. Dus de terp wordt nu, nu aangewerkt, zoals je ziet. Um, dat is uh, tegen de zomervakantie klaar. En dan hopen we na de zomervakantie te kunnen beginnen met de bouwen. En dat we dus mede, medio volgend jaar alles klaar hebben. Dat wil dus zeggen de, de, de veestalling, de strooschuren, de machineberging. Maar ook het woonhuis met een ontvangstruimte daaronder. Ja, terug naar het boeren zoals dat vroeger ook ging in de Uitwaarden. Ja, dat, zou heel, dat is wel de droom. En die, uh, en die droom die gaat uitkomen. En dat is fantastisch. We zijn als uh, kinderen zo blij. Volgend jaar komen we weer terug. Graag, welkom. Bijdrage was dat van Thijs Boenens. Straks veel Britse kinderen zijn onder voet. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 1970. But Paul McCartney has said that he's leaving the group. Oh, do, you the Beatles, do you think the Beatles are finished? Deze dag, 10 april 1970, laat Paul McCartney in een officiële verklaring weten... dat de Beatles wat hem betreft verleden tijd zijn. Maar de meeste fans willen er nog niet aan. Beatles-kenner Azing Motmaker. Dit is eigenlijk ontstaan door een, een bericht van wat Paul McCartney bij een LP had gestopt. Uh, Paul bracht zijn LP, McCartney 1 vrijwel gelijktijdig uit met de LP Let It be. En de Beatles wilden het eerst niet, Apple, die wilde gewoon dat Paul zou wachten. Dat de Beatle plaat eerst zou komen en dan zijn plaat. En dat wilde hij niet. Baby, I'm amazed to where you love me all the time. And maybe I'm afraid. En hij had er een soort geschreven persbericht, had hij erbij gedaan. En een van de vragen in het persbericht was, denk je dat de Beatles ooit bij elkaar komen? En toen had hij nee gezegd. En dat werd gelijk gezien als het einde van de Beatles. Ja, dat was natuurlijk de, iets ondenkbaars. What do you think Paul McCartney is living? Don't really know why. The only person I can really blame or put anything on is Linda. All of us, all of, yeah, all of us. Really is Linda Eastman. Is Linda Eastman? Het zijn altijd die vrouwen die dat doen. Is er ruzie geheid dat je de vrouwen mee te maken hebt? Nee, dat is een grapje. Maar het was wel zo dat Linda en met name Jook er wel voor gezorgd hebben dat ze het uit elkaar raakten. Maar het was anders ook gebeurd. Alleen het was later gebeurd. Maar dat de Beatles uit elkaar zouden vallen, dat was onvermijdelijk. Alleen je had dan wel een kans gehad dat ze weer bij elkaar waren gekomen voor een bepaalde reunie. En dat heeft met name Joko Ono, heeft dat door de dood van Lennon heeft ze dat tegengewerkt. In the end, the love you take... Het afgelopen jaar kwam er maar één LP uit, het schitterende Abbey Road. Maar de individuele leden van de groep maken steeds meer solotrips naar de platenstudio's. John Lennon en zijn nieuwe vrouw Yoko Ono maken zich steeds meer zorgen over de wereldvrede. Voor het eens onafscheidelijke viertal lijkt het nu all things must pass. Oftewel, aan alles komt een eind. Abbey Road is eigenlijk de laatste echte... Beatles plaat dat zou je wel kunnen zeggen van The White Album uit 68. Toen in 68 en toen kwam ook Yoko Hono op de proppen. Toen was echt die scheuring heel duidelijk te, te horen. Daar kregen dus Joe Lennon en de Beatles, Paul McCartney en de Beatles, George en de Beatles en Ringo en de Beatles. Maar nooit de Beatles. Het was steeds één met een begeleidingsband. The White Album wordt ook gezien als het begin van het einde. Beatleskenner, kenner Azing Moldmaker over de bekendmaking van Paul McCartney... deze dag in 1970, dat de Beatles wat hem betreft verleden tijd zijn. En overigens, deze week ligt het veertigste boek van Moldmaker in de winkel... onder de titel Mama, wie zijn de Beatles? I'm Here's the good news. Het is 7 minuten voor tien dames en heren, u luistert naar de KRO op Radio 1. Nou, here's the good news, niet in Engeland, want het aantal Britse kinderen dat is ondervoed neemt epidemische vormen aan. In Londen constateren liefdadigheidsinstellingen een stijging van meer dan 50% van kinderen die aankloppen voor een maaltijd. Vanessa Lamsveld, onze vrouw in Londen, Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel kinderen gaat het? Uh, nou, het zou gaan om uh, bijna 3 miljoen uh, kinderen inmiddels. En in Londen om zo'n 330.000. Dus het is een, een nationaal probleem in Groot-Brittannië? Ja, het is een nationaal probleem. Het probleem is wel <coughs> het grootst in Londen. Uh, hier heb je gemeenten waar de kinderarmoede boven de 50 is. Maar het verspreidt zich ook buiten Londen. In Manchester, Liverpool. Ja, daar heb je ook wijken waar bijna de helft van de gezinnen... met 10 pond per dag of minder rond probeert te komen. Hoe kan dit? Nou ja, in sommige gevallen zie je dat het komt omdat ouders zijn gekort op hun loon of op, op hun werkuren. Ja, in andere gevallen komt het door de werkloosheid. Maar ja, daarnaast heb je natuurlijk op het moment ook de, de economische situatie en, en de harde bezuinigingen. Kijk, aan de ene kant stijgt de werkloosheid en tegelijkertijd wordt er zwaar gekort op de uitkeringen. Nou ja, als je daar nog eens de, de stijgende voedsel- en brandstofprijzen bij optelt... Ja, dan zie je dat steeds meer gezinnen geen normale maaltijd kunnen kopen voor hun kinderen. Ja, nou kennen we Engeland nog steeds, althans Groot-Brittannië, als een klassemaatschappij... Uh, die wij hier in Nederland veel minder kennen. Uh, is dit nou een probleem van de sociale onderklasse? Of is het ook een probleem inmiddels van de middenklasse? Nou, wat je wel ziet, het, het verschuift zich wel. Het, het, het, zit nu, het, het zat vooral bij... Uh, ...immigranten, mensen uh, die uh, mogen werken, die uh, geen uitkeringen ontvangen. Maar wat je nu ziet, is dat het zich eigenlijk verschuift naar de working class people. Dat zijn wel de mensen met de laag betaalde banen, maar toch wel mensen met een baan. Ja, en die vallen natuurlijk vaak net buiten de boot met uitkeringen, met subsidies. En die zijn dus nu ook de doelgroep geworden. Ja, nou kunnen kinderen in Engeland ook op school een warme maaltijd eten, ja, uh, ja, dat, dat lijkt me ook die... een oplossing in dit geval. Ja, nou ja en je ziet ook dat, dat steeds meer uh, kinderen gebruik maken van die gratis schoolmaaltijden. Het uh, is dus niet voor iedereen. Dan moet je een aanmerking. Uh... Komen als je dus inderdaad uit een achterstandgezin komt. En je ziet dat de laatste twee jaar dat steeds meer ouders daar beroep op doen. Uh, maar ja, wat je daarnaast ook ziet is dat er op die maaltijden wordt bezuinigd. Want die worden vaak weer geleverd door private partijen. Ja, en die staan de laatste tijd ook onder druk. Dus uh, leraren signaleren nu dat de porties van die schoolmaaltijden kleiner worden en minder gezond... En ja, dat heeft grote gevolgen voor kinderen die daarvan afhankelijk zijn... en voor wie het soms wel de enige normale maaltijd van de dag is. Ja, wat voor verschijnselen vertonen die kinderen? Nou ja, je ziet bij de, bij de allerergste gevallen zie je ja, zware ondervoedingsverschijnselen. Dan moet je denken aan vitamine tekort, tanden die te vroeg uitvallen... Maar bij veel kinderen zijn de gevolgen niet zo zichtbaar. Maar gaat het meer bijvoorbeeld om ja, dat, ze, dat ze niet goed kunnen presteren op school. Omdat ze zich simpelweg niet kunnen concentreren. Ja. En uh, Kids Company, is een instelling die ondervoerde kinderen opvangt... Ja, die zegt dat ze steeds meer uh, kinderen zien die vervallen tot het stelen van eten uit winkels en uit vuilnisbakken. En zij zien iedere week 70 kinderen binnenlopen voor een maaltijd waar het vorig jaar nog uh, 30 was. Ja, En is er in Groot-Brittannië geen uh, discussie ontstaan... om de Britse variant van de kinderbijslag dan maar te verhogen... als zoveel kinderen? Ik bedoel, 3 miljoen, dat is niet echt een bepaald klein aantal. Nee, We ja, heb hebben hier een kinderbijslag. En uh, je, hebt, je hebt hier allemaal, allerlei toeslagen. En de, de politiek heeft ook wel aangekondigd dat ze... Uh, bijvoorbeeld een van die toeslagen gaan uh, verhogen. Maar uh, ja, tegelijkertijd wordt er ook weer gekort op andere subsidies en uitkeringen. Dus de oppositie zegt ook, uh, ze geven aan de ene kant, maar ze nemen aan de andere kant. Dus per saldo levert het niks op. Vanessa Lamsveld in Londen, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, Europa moet haast maken met een veroordeling van de amnestiewet van Suriname, zegt Europarlementariër Hans van Balen. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de Caro hier op 1, na het nieuws.